8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1 journaal meer over de moord op de leider van de regeringspartij in Curaçao, Helmin Wiels. En Wouter Meijer over de rechtszaak tegen neonazies in Duitsland. Hij is een van de weinige buitenlandse journalisten die de rechtszaal in mocht. Nu eerst het NOS Journaal.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 De premier van Curaçao vraagt de bevolking kalm te blijven. We hebben net een oproep gedaan aan de bevolking om rustig te blijven. Ik kan me best voorstellen dat er heel veel emoties loskomen op dit moment. Maar het beste wat we kunnen doen als volk is gewoon om rustig te blijven. En zorgen dat justitie zijn werk kan doen. Wiels partij denkt dat de aanslag het werk is van de maffia. Omdat Wiels bezig was de corruptie op Curaçao aan te pakken. In Duitsland begint vandaag het proces tegen een groep neo onder wie Beate Tjepen. Samen met vier handlangers staat ze terecht voor tien moorden... twee bomaanslagen en vijftien roofovervallen. Correspondent Wouter Meijer is een van de tien buitenlandse journalisten... die het proces mogen bijwonen. En dat is eigenlijk wel bijzonder... omdat er na een ingewikkelde lotingsprocedure... Uh, vier plaatsen waren voor niet-Duitse en niet-Turkse media. En door stom toeval heeft de NOS een van die plaatsen geloot... Negen moorden hadden een racistisch motief. Ze staan bekend als de deunermoorden. Met twee andere neonazies vormde Chape de NSU, de Nationaal Socialistische Ondergrondse. De twee anderen pleegden in 2000 zelf zelfmoord. De zaak heeft in Duitsland tot veel ophef geleid, omdat het jaren duurde voordat justitie de daders te pakken had.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 Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Vanwege de meivakantie staan er niet zoveel files... en de meeste daarvan leveren hooguit een paar minuten tijdverlies op. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging: De A27 Almere richting Utrecht. Daar staat bij Beeldhoven 5 kilometer file. En de A50 Arnhem richting Oost tussen Renkum en Knopendewijk Ewijk 6 kilometer. Zo dadelijk in het Radio 1-journaal schakelen we met Curaçao, München en Wetteren.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 De volgen van het treinongeluk in Wetteren zijn groot. De omwonenden bijvoorbeeld mogen nog altijd niet naar huis. We zitten met huisdieren in huis en al met die heftige dampen en zo. Ja, we weten niks nu momenteel. We moeten afwachten. laatste nieuws krijgt u zo dadelijk van onze correspondent Joris van Poppel. En Curaçao is compleet in verwarring na de moord op Helmin Wietels. Ja, ongeloof ook op Curaçao. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Is er werd daar politicus Helmin Wiels doodgeschoten. Op klaarlichte dag, op een strand in de buurt van zijn huis. Wiels was de leider van de regeringspartij Pueblo Soberano. Correspondent Dick Draaier op Curaçao. Dick, um, ja, je bent direct na de moord naar het plaats Delict gegaan. Luisteraars kunnen ook foto's uh, zien die je hebt gemaakt daar uh, op nus.nl. Vertel eens aan ze wat je daar aantrof. Nou, er waren al wat mensen toegestroomd naar het stroom van marie Pompoen, even ten zuiden van Willemstad. En daar trof ik het lichaam aan van Helming Wiels. Dat was toen al bedekt onder een blauw zeil. Het was een kwartier geleden de, toen ik daar aankwam gebeurd. Vlak daarna stonden een paar van zijn politieke vrienden. En heel veel huilende mensen in shock. Het nieuwsje dat is als een wervelwind over het eiland gegaan. Want op een gegeven moment was er geen doorkomen meer aan met de mensen. Veel van hen echt in shock. Was hij populair? Bijzonder populair, veruit de populairste politicus van, uh, van Curaçao. Het was een charismatische man, hij noemde zichzelf de Messias. Uh, gedroeg zich ook vaak zo, had een hele grote aanhang. Ook veel mensen die niet op hem stemden, uh, luisterden erg graag naar zijn uh, redenvoeringen. Ja, um, hoe kan het dat een van de machtigste um, politici op het eiland wordt doodgeschoten? Ik kan me voorstellen dat daar volop over wordt gespeculeerd. Wat hoor je zoal? Uh, ja, dat is uh, zo'n meer waar. Wils die had uh, twee agendapunten op zijn politieke verlanglijst staan. Uh, de onafhankelijkheid van Nederland en de strijd tegen corruptie. En de meeste mensen, ook van zijn eigen partij... die gaan uit uh, van uh, Wils uh, zijn strijd tegen dat laatste, tegen de corruptie... en dat hij die niet de dood moet uh, bekopen. Juist deze week was hij bezig met het publiceren van een aantal bewijzen van corruptie... in het bedrijfsleven. En de geruchten hier leggen dan ook een link naar die zaken. Maar... De autoriteiten die de hulmers zich vooralsnog in stil dus het is allemaal nog wat speculatief. Ja, we zeiden het al warring, ongeloof ook. Wat zijn verder de reacties die jij hoort? Nou ja, geschokt en verslagen. Hè. ongeloof dat het heeft kunnen gebeuren. Ik bespeurde ook heel veel boze mensen in het publiek. Een vrouw die schreeuwde, uh, jammerde dat ze dit al had aanzien komen en, uh, en uh, dat ze al gewaarschuwd had. En waarom heeft hij zijn lijfwachtenhuis gestuurd vandaag? Want hij had normaal gesproken een lijfwachter, maar op zondag uh, wilde hij graag een beetje privacy hebben. Nou ja. Al met alle. Uh, uh, uh, uh, mensen geloven gewoon niet dat dit op de zou heeft kunnen gebeuren. Ook de premier was verslagen. Ik sprak hem uh, vlak na de persconferentie gisteravond. Het is uh, verschrikkelijk wat er is gebeurd. En... Uh... Wij uh, leven in de democratie, dus dit soort dingen verwachten wij zeker hier op het eiland niet. We zijn hier niet aangewend en uh, ik hoop niet dat dat uh, ook in de toekomst het al zal zijn. Helden was was leider van de grootste partij, was ook bijzonder geliefd bij het volk. Blijft het rustig op Curaçao? We hebben net een oproep gedaan aan de bevolking om rustig te blijven. Ik kan me best voorstellen dat er heel veel emoties loskomen op dit moment. Maar het beste wat we kunnen doen als volk is gewoon om rustig te blijven en zorgen dat uh, justitie zijn werk kan doen. Het is nu alle hens aan dek. We hebben, alle middelen ingezet om deze verschrikkelijke crime zo snel mogelijk op te lossen. Dus ik ga ervan uit dat het volk ook gehoor zal geven aan deze oproep. Heeft u al enig idee wat er precies gebeurd is? De heer Wiels is, is, is, is uh, ja, op een laffe manier doodgeschoten. Uh, maar verdere details heb ik op dit moment niet. En wat betekent dit voor Curaçao nou, sowieso is het uh, vreselijk voor zijn familie wat er is gebeurd. Voor Curaçao betekent dat uh, dat een politiek leider, een van de grootste politieke leiders, op dit moment er niet meer zal zijn. En wij zullen hem zeker missen als uh, politiek leider. Hij had zijn eigen manier, zijn eigen stijl van politiek uh, drijven. En ja, dat moet je in een democratisch land kunnen respecteren. Dus het is, uh, het is gewoon verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ja, en Dick, als de mensen op Curaçao wakker worden straks weer... ik kan me voorstellen dat mensen zo langzaamaan toch naar bed gaan... dan zal, er, zal het leven ook weer opgepakt moeten worden. Er werd op dit moment geformeerd. Ter vervanging van een zakenkabinet was Helmin Wiels bezig... met de formatie van een nieuw kabinet. Hoe moet dat nu verder? Ja, uh, uh, die vraag heb ik ook gesteld aan uh, premier Hodge. Uh, uh, die moest het antwoord daar eigenlijk op schuldig blijven. Hij gaat ervan uit dat dat proces gewoon weer opgepakt gaat worden. Uh, maar we zullen toch eerst to door die eerste dagen moeten komen... En, uh, en, en, en, ja, en deze moord moeten verwerken, zoals hij zei. Uh, dus het zal even op zich laten wachten. Maar nou ja, daarna gaat het leven wel weer gewoon door. De vraag is alleen of uh, de partij Pueblo Soberano die nog echt, echt gericht was op haar leider, Helder Wils... of die de draad wel weer op kan pakken. En dat is wel de grootste partij in de onderhandeling. Oké. Okay. Dick Draaier, vanaf Curaçao. Dank je wel, Tien over acht geweest. Gaan naar België voor het laatste nieuws uit Wetteren. Zaterdag brak daar brand uit... in een ontspoorde goederentrein met chemische lading. Correspondent Joris van Poppel. Uh, Joris, 500 mensen zijn geëvacueerd uit Wetteren. Uh, die zijn nog altijd niet naar huis. Waarom mogen zij niet terug? Omdat er blauw zuurgas in de rioolleidingen zit. En dat ja. is nogal gevaarlijk. Daardoor is in ieder geval één persoon omgekomen. Ze hebben afgelopen nacht geprobeerd om die riolen schoon te spoelen. Uh, het is nog onduidelijk of dat voldoende resultaat heeft gehad. Die, dat moet allemaal getest worden natuurlijk met metrapportuur. En pas als die riolen helemaal zuiver zijn... en ook alle huizen huis voor huis gecheckt zijn... dan mogen die mensen uh, weer uh, terug hun huis in. De gemeente zegt nu, we willen geen enkel risico meer lopen. Uh, het weekend is dat niet helemaal goed gegaan. Nee, nee, want er is een slachtoffergevallen, er zijn ook mensen gewond geraakt. Is het duidelijk hoe het met ze gaat? Want het is ook nog niet helemaal zeker um, of je bijvoorbeeld niet op lange termijn schade uh, zou kunnen ondervinden ja, van precies, wat je hebt ingeademd. Precies. Ja, er is, er is uh, één dode. Die man is bedwelmd door het blauwzuurgas en die lag, die lag blauw uh, in zijn huis naast zijn, naast zijn dode hond. Uh, daarnaast zijn er 49 uh, minimaal uh, slachtoffers in het ziekenhuis ingegaan. Twee liggen er nog op de intensive care. De meeste zijn al wel weer naar huis. Ademhalingsmoeilijkheden, en misselijkheid hadden ze. Op korte termijn gaat het nu weer iets beter. met ze. Maar ja, die stof is wel kankerverwekkend, dat blauwzuurgas. Dus wie weet uh, hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen natuurlijk. Daar zijn die mensen daar heel erg bang voor. Ja. Jongens, kunnen we toch zeggen dat daarvan het weekend is misgelopen? Hoe komt het? Zijn er fouten hm? gemaakt? Of heeft men de situatie gewoon onderschat? Ja, duidelijk onderschat. Uh, Zaterdagochtend om tien uur was ik bij een persconferentie... En toen eh, zei de, de gouverneur die de rampencoördinatie deed, die zei dat alles is onder controle, geen gewonden. Alleen een klein probleempje zit een klein beetje, uh, uh, graf, een beetje gas sorry, in, het, uh, in het rioolwater. Nou Dat rioolwater, uh, dat was volgens hem, uh, dat zou verdunnen, dat zou allemaal geen probleem zijn. Dat liep ondertussen, liep dat het riool door en dan bleek dat gas zich toch wel op te hopen en wel door de putdeksels te komen, in tegenstelling tot wat de gouverneur zei. Die heeft ook mensen aangeraden om juist binnen te blijven met de ramen dicht. En zo zijn mensen dus bedwelmd en uiteindelijk hun huis uitgekomen... met de ademhalingsmoeilijkheden, omdat ze binnen waren gebleven... terwijl ze beter geëvacueerd hadden kunnen worden. Wijsheid achteraf natuurlijk, maar op dat moment op zaterdagochtend tien uur... toen de gouverneur zei, er, er zit uh, giftig gas in het riool... toen zijn er toch al een paar journalisten geweest... die toen al wat kritische vragen hebben gesteld en toen al vreemd vonden dat er niet groter is geëvacueerd. Hm. En, en hoe is dat op dit moment? Want wij spraken eerder vanochtend met de kapitein van het tankschip... waarin eh, het giftige water momenteel wordt overgepompt. Hij zei, ik verwacht er verder eigenlijk geen problemen mee... maar er was even sprake van een tweede evacuatie. Hè? Hoe zit dat? Ja, dat is het geval dat gaat waarschijnlijk later deze week uh, gebeuren. Die, die wagons die liggen nog steeds daar aan het spoor. En die zullen op dat moment zullen die weggetakeld moeten worden. En de brandweer is bang dat er dan weer gas gaat vrijkomen. Het is ook nog onduidelijk of er misschien nog wagons zijn die niet uitgebrand zijn. Waar misschien nog lading in zit. Op dat moment heb je weer te maken met dat gevaarlijke acrylnitriel. En op dat moment zal er weer een evacuatiezone opnieuw worden opgezet. Mensen die dan misschien alweer wel terug in hun huis zijn. Zullen hun huis dan waarschijnlijk weer moeten verlaten. Om nu echt alle risico's te vermijden. Ja, En die trein uh, die door België reed, die kwam uit Nederland. Het kan zomaar gebeuren. Treinen met chemische lading rijden door allerlei gemeentes. Bijvoorbeeld ook door Dordrecht. En daar is Mayno Remmers en die staat op dit moment bij een brandende treinwagon. Ja, bij een treinwagon met gevaarlijke stoffen. Op de rail staat hij aan de rand van Dordrecht. En als we dichterbij komen, nou dan, nou dan gaat het mis. Dan slaat de vlam in de pan. Want we zijn bij Valk. Jullie trainen hier brandende mensen. Ja, dat is correct. We staan in bij in Dordrecht... En dit is een van onze trainingscentrum uh, die wij in Nederland hebben. Ja, om, om mij heen staat ook nog een trein en er staat een, een, een schip... en een hele chemische installatie. Dat kunnen jullie allemaal aansteken. Uh, ja, we hebben het in België nu gezien, hè? Hele gevaarlijke stof. U hebt de Bijbel meegenomen, zei u net. Een groot geel boek. Ja, ik heb hier voor me een chemiekaartenboek. Een ja. Acrylnitril. Acrylnitril, een van de gemeenste goederen die wel vervoerd worden... naast, naast chloor, dat een heel bekende is. Ik hoor dat er ergens een, een ansonering aan gaat. Ja, oh, er gaat wat er ook komen nu. En dat is een ansonering van een tankwagen. Ja. ja, en een wagon. Daar hebben ze er meteen water op gegooid. Hoe slim is dat geweest? Um, ja, dat, ik denk dat dat een van de instructies ook staat. Het voorkomen van een blevie noemen ze dat, dat is een, een explosie. En om dat te voorkomen moet jij hem koelen. En ja. een van de manieren om te koelen is uh, met water erop. Dus dat ja. zijn de instructies die ze wel uh, als eerste instructies meekrijgen om dat te doen. Maar het punt is natuurlijk dat dat bluswater voor veel ellende heeft gezorgd. Dat ja. heeft uiteindelijk ook voor een doden gezorgd zelfs, min of meer. Ja, ik, ik ken de situatie in België niet. Nee. En uh, ik kan natuurlijk wel dat acrylneutriel... Nee, uh, ik bedoel, maar zo is blus altijd het slimste met water? Dat is Per uh, incident moet dat overwogen worden, wat daar het slimste van is. En ik ken de Belgische situatie ken ik niet. Nee. nee. nee. Uh, welke mensen oefenen hier? Uh, hier de uh, reguliere brandweermensen, maar ook bedrijfsbrandweermensen. Uh, mensen die ook al het spoor uh, werken. Uh, een heel breed pakket van, uh, van uh, brandweermensen. Oh, daar gaat-ie. Ja, er staat hier een man met een afstandsbediening. Maar het is meteen fel, hè? Hij uh, is uh, behoorlijk fel nu, inderdaad. Uh, we simuleren nu een uh, uitstroom bij de appendage... waarop getraind kan worden om dat uh, te kunnen beperken. Ja, nou, er komen echt grote vlammen nu aan de zijkant van de treinwagon. En ik zag er straks ook een uit de ketel zelf komen. Dat is weer een ander knopje. Handig, hè? u kunt het ah, zo ja. ook weer uitzetten, hè? Heel ja, handig. Ja, die uh, moet even gesimuleerd worden. Zo wordt in dit dag. veel geoefend? Dit wordt behoorlijk veel geoefend, ja, absoluut. Ja. U hebt het weekend vast ook gekeken naar de beelden uit België? Ja, schokkende beelden, absoluut. Als u dat dan ziet, wat denkt u dan? Nou, dat is echt een voorbeeld van een rampscenario. Zo zei je denkt dat het eigenlijk niet zou kunnen gebeuren. En dat, je ziet toch dat het wel kan gebeuren. Ja, want die ketels, die tankwagens zijn dubbelwandig. Die zijn voor ongelukken gebouwd, min of meer? Ja, deze, nou dubbelwandig zijn deze niet. Maar uh, ze zijn wel heel erg sterk uitgevoerd. En ze moeten wel heel grote krachten kunnen ze verdragen. Maar als ze echt omvallen, dan, dan zie je dat er aanleidingen ja, kunnen zijn. Eén vonkje is genoeg. En, dan, en zeker met acryl is vreselijk brandbaar. Dus er heeft eigenlijk niets nodig. Nee, en, en vervolgens drijft het dan ook nog op het bluswater overal heen? Ja, dat is het nadeel van acryonutriële. Het, het drijft zowel op water en het wordt zelfs in het water opgenomen. Dus het is niet zo dat het alleen maar als olie op water drijft... maar er wordt ook nog voor een deel in water opgelost. En dat maakt het nog complexer. Ja. Een ander probleem lijkt mij. Je rijdt als brandweer met zes man... ik weet niet hoeveel er in België in een auto zitten... maar goed, die rijden naar zo'n zo trein toe. Dat staat te fikken. Ja, wat zit erin? Ja, dat is, de, dat is de moeilijkheid. De wagons hebben een, een, een bordjes. Hier zien we, ja, wat hier we er ook eentje aan de zijkant. Maar ja. Het probleem is, als er brand is, zijn die uh, verbrand. Dus dan hebben we of de machinist nodig, of je hebt van de meldkamer... de uh, gevaarlijke stoffenbegeleiding nodig, welke wagon. En dan moet je gaan tellen vanaf de, vanaf de uh, locomotief... moet je gaan tellen welke wagon welke stof heeft. Dat kost allemaal tijd. En ja. dat kost heel veel tijd, ja. Ik moet eerlijk zeggen, als ik er zo vlakbij sta, Marcel... Uh, Lara, dan, het ziet er eng uit. Nu komt een grote steekvlam uit het dak van die, van die ketelwagen. Het ja. ziet er angstaanjagend uit. Ja, dat klopt. Het, uh, ja, hier is het allemaal onder controle en helemaal uh, afgeschermd met gelukkigheid. Absoluut. Maar je kunt je eigenlijk voorstellen, als dit in het echt uh, gebeurt in het veld... Dan, uh, is en je, dat je staat, staat ernaast met je, met, ja, je, met je blusstraal. Ja, dat, dat je dat denkt, is, ik uh, moet hier wegwezen, hij kan zo klappen. Daar hebben we dus inderdaad die proceduretrainingen voor om dat uh, te gaan beoefenen. Ja. Tja Marno, lees dan dat bordje nog maar eens. Onder die stress, ja, ja precies. We komen straks bij je terug, Barno Remmers in Dordrecht. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Waarin u straks hoort meer over het proces tegen de neonazies in Duitsland. Yes. De verkeersinformatie bij de ANWB, bij Zwaard. De beperkte ochtendspits-uitzonderingen zijn de A27, Almere richting Utrecht. Daar staat bij Beeldhoven 5 kilometer. En de A50, Arnhem richting Os, voor de Waalbrug bij Ewijk 6 kilometer. 10 minuten voor half negen is het. In München begint zo dadelijk het proces tegen Beate Sjeppe... en vier medeverdachten. Alle waren lid van een extreemrechtse groep... de Nationaal Socialistische Untergrund. Beate Sjeppe maakte deel uit van een drietal... dat onder meer wordt verdacht van negen racistische moorden... en ook de moord op een politieagent. Andere twee verdachten pleegden zelfmoord. Het veelbesproken proces is al enige keren uitgesteld... Een van de tien buitenlandse journalisten die uh, toegelaten worden in de rechtbank is onze eigen correspondent Wouter Meijer. Wouter, jij staat nu in de rij voor de deur van het gerechtsgebouw? Ja, ik hoef niet meer in de rij te staan, want ik heb een pasje gekregen omdat ik inderdaad een van de mensen ben die zijn ingelood. Uh, de, de, er staat vooral een rij voor de publieke tribune en die is bijna helemaal gevuld met journalisten die niet zijn ingelood. Uh, want de publieke tribune is voor de andere collega's uh, in feite de enige manier om erin te komen. En de eerste vijftig van hun uh, lukt dat ook inderdaad. Het is dus een heel uh, omstreden proces. Er is dus lang naar uitgekeken. Ook zijn demonstraties aangekondigd. Is daar wat van te merken buiten? Ja, de, de eerste demonstranten zijn er nu. Er zijn vijf uh, grote demonstraties aangekondigd die op de kruising waar de rechtbank staat... Uh, er zijn nu de eerste, zijn er, een, een groep antifascisten, een groep Turken... die spandoeken in het Duits en het Turks hebben... waarin ze onder andere Beate Tsepe, de hoofdverdachte, een Hitlerkind noemen... en zeggen, jij zal moeten. boeten. boeten. Um, er zijn ook heel veel ja, belangstellenden, uh, uh, mensen van de Turkse gemeenschap die ze heel sterk vertegenwoordigd. Uh, Turkse uh, politici, zelfs uit het Turkse parlement, zijn hier naartoe gekomen vandaag naar München om, uh, om hierbij te kunnen zijn. Mm. En, en die Beata Tjepe wil niet zeggen, wat, wat is er over haar bekend? Nou ja, bekend is dat ze samen met die twee anderen, die allebei Oebe heten, uh, inderdaad jarenlang uh, ondergronds heeft geleefd en dat ze samen waarschijnlijk al die aanslagen hebben gepleegd, Tien moorden, een aantal bomaanslagen, een aantal bankovervallen. Uh, zij wil niks zeggen, dat we hebben haar advocaten aangekondigd. Dat zal voor heel veel mensen een enorme teleurstelling zijn, omdat aangezien die andere twee dood zijn, zij in feite de enige is die echt weet wat er allemaal gebeurd is en hoe het gegaan is. Uh, wat er verder, of verder is er niet zo heel veel bekend, dat is het grote probleem van deze zaak, over hun motieven, waarom ze het eigenlijk hebben gedaan. Ze hebben die moorden nooit echt opgeëist. Uh, het is ook helemaal niet duidelijk waarom ze juist deze slachtoffers hebben uitgekozen. Dat is wat veel van de nabestaanden willen weten. Want er zijn heel veel gezinnen van de, van de slachtoffers... die zijn hier ook bij het proces aanwezig als mede-aanklager. hebben allemaal eigen advocaat, mogen allemaal echt deelnemen aan het proces... en willen eigenlijk vooral één ding weten. Waarom nou juist mijn man? Ja. En waarom hebben ze elf jaar hun gang kunnen uh, gaan, uh, Wouter? Z zal de media zich daarop richten, de rol van de autoriteiten? Waarom is er niet eerder ingegrepen? Ja, er is niet ingegrepen omdat er niet gezocht is naar dit trio. En dat is natuurlijk het grote raadsel waarom dat nooit gebeurd is. Waarom ze altijd hebben gekeken of het moorden waren in wat je dan het Turkse milieu noemt. Uh, ergens bij de Turkse maffia of ruzies met Koerden. En niemand heeft, is op het idee gekomen dat het neonazies konden zijn, dat het racisten konden zijn. Dat is een enorme fout. En het, de vraag is of de rechtbank daarop in zou gaan. Uh, de kans is eigenlijk vrij klein dat ze dat zullen doen. Want de rechter zegt dat het zo ingewikkeld genoeg juridisch gezien. Maar in feite willen ze dit gewoon beschouwen als een juridisch proces waarschijnlijk... Kijken in hoeverre de uh, verdachten schuldig zijn of ze veroordeeld kunnen worden. Maar niet gaan kijken naar wat er allemaal achter zit. Waarom dat inderdaad al die jaren niet aan het licht is gekomen. Waarom ze zo lang in de gang kunnen gaan. Dat kan wel eens dus een enorme teleurstelling worden voor al die nabestaanden die daar juist antwoord op willen krijgen. En, en hoeveel mensen zijn er dan in totaal bij betrokken? Is, is dat inmiddels duidelijk? Behalve natuurlijk de hoofdverdachte Sjeppen. Ik ja, denk nee, dat is niet duidelijk. Er zijn uh, nog vier andere aangeklaagd. Mensen die echt handlangers waren die bijvoorbeeld uh, het moordwapen hebben geleverd die op andere manieren hebben geholpen bij het plegen van die aanslagen en die moorden. Maar hoeveel mensen daar nou nog omheen zaten, dat is uh, zeer ontstreden. Sommige mensen zeggen, het was maar een klein groepje en daarom hebben we ze ook nooit gezien. Uh, andere mensen zeggen, het kan niet anders als je 13 jaar lang ondergronds leeft, zoveel dingen doet, dan moet, je, uh, dan moet je ondersteuning hebben. Dan moet je veel meer steun hebben dan vier handlangers ergens in de provincie die een keertje een pistool hebben geleverd. Daar moet een enorme beweging achter zetten. Ook dat moet nog uitgezocht worden, maar ook dat vindt de rechtbank in München waarschijnlijk niet zijn taak om dat uit te gaan zoeken. Goed, nou, We horen nog van je op deze zender Radio 1. Wouter Meijer, bedankt voor nu. I Van Velzen hoorde u Baby Get Higher. Mm -hmm. Vier minuten voor half negen. Nu luistert naar het NOS Radio Over. 1 journaal. Veel consumenten gooien oud frituurvet in het toilet of in putjes op straat. Daardoor ontstaan ernstige verstoppingen in het riool. En dat wil je niet. Sinds vandaag is het aantal inzamelpunten voor vet meer dan verdubbeld... naar 2500 als onderdeel van de campagne Vet. Recycle het. Verslag even hier hoe de problemen bij de waterzuivering. Hier is Wolle. Nou. Fris is anders. Het is een uh, vieze derrie. Met dank aan 80% van de huishoudens die de frituurolie gewoon in de wc dumpt. Ja, sommige burgers uh, denken dat daar het riool voor bestemd is. Dat koekt aan en dat zorgt voor miljoenen schade jaarlijks. Ja, het zorgt voor enorme verstoppingen. Wat consumenten eigenlijk ook niet beseffen is dat als je dat door het riool gooit... uiteindelijk betaalt de consument het allemaal zelf. Hè? Via zijn rioolheffing of zijn waterzuiveringslasten. Dus het is veel beter om het eigenlijk uh, apart te houden en apart in te zamelen. En daarom een, uh, een nieuwe campagne die start vandaag. Wij roepen nu consumenten op om frituurvet apart te houden uh, en in te leveren... of bij de supermarkt, je sportvereniging of je, of je clubje... Het aantal inzamelpunten wordt verdubbeld. Om het de mensen een beetje makkelijk te maken. Want oh, oh, oh, wat zijn we lui. Ja, nou, we kennen het allemaal. Hè. Als we hè, naar de gemeentewerf moeten en die ligt zes kilometer verder... Hè, dan kom je misschien één keer per jaar met je groenafval. Je moet de burgers gemakkelijk maken. Nou zijn er al, ik overdrijf natuurlijk, 80.000 campagnes geweest. In 2007 hè, had de stad Utrecht de slogan... Hé, hey, gladiool, geen frituurvet in het riool. Er zijn heel veel initiatieven geweest, dat ben ik met u eens. Maar heel veel initiatieven, heel verspreid en heel lokaal. Uh, wat we nu in deze campagne doen, is alle partijen die belang hebben... bij het inzamelen van, van uh, olie en vet hè, en die het nut ervan inzien, die werken samen. We zullen deze campagne een aantal jaren gaan volhouden... zodat de consument uh, uiteindelijk allemaal overtuigd is... wat het belang is van het inzamelen van gebruikte olie en vet. Bent u ervan overtuigd dat dit wel helpt? Er is te vaak verteld wat de consument niet moet doen. Wij gaan vertellen wat de consument wel moet doen. Hier worden alle grove delen uit het water gehaald. Condooms, doekjes, tampons, noem maar op. U bent eigenlijk spreekbuis hè, van die vieze sector... van de margarine, vetten en oliën. Wat voor belang heeft u er nou bij dat, dat we dit een beetje netjes afvoeren? Wij zien het als onze taak om niet alleen maar mooie producten te maken... Maar ook te zorgen dat als die producten uiteindelijk uh, geen nut meer hebben... dat die niet in het milieu uh, belanden, maar gewoon netjes worden ingezameld... en een tweede leven krijgen eigenlijk in de vorm van biodieselproductie. Kunnen we er weer op rijden en vliegen? Daarmee besparen we heel veel uh, fossiele brandstof uit. En dat is uh, ook goed voor het milieu. Want uh, daarmee verlagen we de CO2-uitstoot en, uh, en de fijnstof in de lucht. Overal zie ik putten met viezigheid. Maar ja, dat is bij de waterzuivering, hè? De Frans Klaassen van het productschap Margarine vetten en u. Meer kunt u vinden over die campagne, vet? Het is uit met de pret. Red de Recycle het op nos.nl. Denk je aan een grote website, dan eindigt die op dotcom. Logisch toch? Want dat is dus standaard voor online business. Die registreer je dus meteen bij Your Hosting.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 Half negen geweest, tijd voor het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Op Curaçao is geschokt gereageerd op de moord op politicus Hermin Wiels. De 54-jarige leider van de grootste regeringspartij, Pueblo Soberano, werd gisteren op het strand doodgeschoten. De twee of drie daders gingen er in een auto vandoor. Zijn partij denkt dat de aanslag het werk is van de maffia, omdat Wiels bezig was de corruptie op het eiland aan te pakken. De Pueblo Soberano gaat niet uit van een politieke moord. Israël heeft een dringend beroep op Google gedaan om de ondertitel Palestina van de Palestijnse Google-site te verwijderen. De term brengt de dialoog tussen Israël en de Palestijnen in gevaar, schrijft de regering in een brief aan de directeur van Google. Het internetbedrijf veranderde de ondertitel op Google.ps vorige week van Palestijnse gebieden in Palestina. In München begint vanochtend om tien uur het proces tegen neonazi neo Beate Chepe. Samen met vier handlangers staat ze terecht voor tien moorden, twee bomaanslagen en vijftien roven overvallen. Negen moorden hadden een racistisch motief. Ze staan bekend als de dunner moorden. Twee neonazies met wie Chepe samenwerkte zijn inmiddels dood. Zij pleegden zelfmoord. Het proces in München zou eigenlijk op 17 april beginnen, maar werd uitgesteld vanwege ophef over de accreditaties van journalisten. In het detentiecentrum op Schiphol zijn 19 asielzoekers al enkele dagen in hongerstaking. Een medisch team houdt ze nauwlettend in de gaten, zegt justitie. Volgens het dagblad Trouw zijn het asielzoekers die nog niet zijn uitgeprocedeerd. En ze zouden in hongerstaking zijn gegaan, omdat ze vinden dat ze als criminelen worden behandeld in het detentiecentrum. En in Nigeria zijn bij een aanslag op een kerk en een markt zeker 10 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde in het noordoosten van het land. Wie de aanslag heeft gepleegd is nog onduidelijk.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 Hmm, Wijnand Zwaan van de ANWB krijgt een klacht... dat uh, we de file tussen Heerden en Epe niet noemen op de A50. Nee, nou, hij staat zo'n beetje elke dag. Maar nou, uh, hij ja, is wel wat langer dan anders. Maar vooruit, van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Hattem en Epe zo'n 5 kilometer. Um, ja, verder zijn er wat problemen bij Utrecht op de A2 naar Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Maarsen. De rechterrijstrook is dicht. Het probleem zit hem vooral op de parallelbaan. Er staat inmiddels 5 kilometer file vanaf Utrecht. Het gaat niet zo heel lang duren. De A15 vanuit Europoort staat voor knooppunt Vaanplein... 4 kilometer stil door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 van Arnhem naar Os... door werkzaamheden tussen Heteren en knooppunt Ewijk 5 kilometer. Het is inmiddels 5 minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal... waarin we zo dadelijk praten met Maartje Hoetjes. Namens Artsen Zonder Grenzen gaat ze een kliniek opzetten in Syrië. Eerst Nederlandse melkpoeder dat bijna niet meer te koop is. Sommigen zeggen dat dat komt omdat China de grenzen gesloten houdt. Anderen omdat de Nederlandse melkproducenten niet goed waren voorbereid op de vraag uit China. Hoe het ook zij, schappen in de Nederlandse supermarkten raken leger en leger. En dus is er vandaag spoedoverleg van de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De meeste jonge Chinese gezinnen vragen gewoon goede kennis uit Nederland. Een pak babymelkpoeder mee te, no mee te nemen. En dat doen ze bijvoorbeeld ook aan onze correspondent Marieke de Vries. Guanchan pakte de fles, de gesteriliseerde fles van zijn dochter. This is Asme's, right? This is her bottle. Ja, yeah, ja. Yeah. Mm -hmm. Ik heb een cadeautje voor hem meegenomen en uh, this is the milk powder for, from Holland you asked for. Dit is de melkpoeder die ik voor hem meenam. Thank you, thank you. Het pak gaat meteen open. I, uh, I always have this uh, milk for my baby. Why is that? Waarom heb je eigenlijk altijd Nederlandse melk? Because uh, you know, many years ago something happened in China for the children's milk. And een paar jaar geleden, in 2008 om precies te zijn, was er een melkschandaal in China en verloren we ons vertrouwen in de lokale melk. When I have a baby, I love to give her the best. Ik heb geluk omdat ik veel Europese vrienden heb. Dus die kunnen het voor me meenemen. Bijvoorbeeld uit Nederland. Ook is het zo dat als mijn vrienden de melk direct meenemen uit Europa... de prijs veel lager is dan hier, zelfs van de lokale melk. Dat is waarom ik... Keep using this. Maar wat als hij nou geen Europese vrienden zou hebben? Is het dan lastig om aan melkpoeder te komen? Dat valt mee, zegt Jen. Je kunt het online kopen of in de winkel. De meeste winkels hebben geïmporteerde melk, maar het is hier heel duur. oeh! Mm. Uh, dat de schappen met melkpoeder nu leeg dreigen te raken in Nederland spijt Guanchen. Maar zegt hij ook: we houden allemaal van onze kinderen, dus het is normaal dat je daar het beste voor wil. Oh, I should say sorry for the uh, Dutch children, but uh, you know all the parents love their own child, and uh, this is een market behavior. We have no choice. You know Chinese are buying the, the milk from all over the world, so. Dat uh, is niet alleen een probleem voor Even In Hongkong is nu de uh, Het is ook niet alleen een probleem van Nederland, zegt hij. De Chinezen kopen overal melk. In Hongkong is er nu ook een limiet op de export. En ook uit Nieuw-Zeeland, in Australië wordt de melk opgekocht. Het is dus een wereldwijd probleem. Volgens Chen zouden er gewoon meer melkfabrieken geopend moeten worden om die enorme Chinese markt van melk te voorzien. Dat moet nu geen probleem meer zijn, denkt hij. The, the, the Dutch factory can can open a factory around China, <laughs> maybe in China, so we can produce here. So that that won't be a problem anymore. Poeder milk in the warm water, and we go to the daughter. We go to Esme to give her the milk. gaat heel snel. That that's really fast. she's drinking really fast. <laughs> yes. Ik zit al vast drinken. Het gaat er goed in en binnen twee minuten is het flesje leeg. En dus is de vraag ook groot. Naar nou, dat Nederlandse babymelkpoeder bijdrage hoort u van onze correspondent Marieke de Vries. Door naar Syrië. Daarheen vertrekt vanmiddag verpleegkundige Maartje Hoetjes. Zij werkt bij Artsen Zonder Grenzen en ze was nauw betrokken bij het opzetten van een kliniek in de oostelijke provincie Al-Raqqa. We praten met mevrouw Hoetjes. Goedemorgen. Goedemorgen. Een kliniek opzetten in oorlogsgebied. Hoe doet u dat? Ja, dat is natuurlijk uh, uh, nooit simpel. Zoals in alle verschillende conflictgebieden uh, waar wij werken. Um, ik ben daar uh, ongeveer twee maanden geleden uh, vertrokken naar de Turk-Syrische grens. Um, de eerste maand vooral om, om te leren van onze collega's die er al zitten om te praten met uh, andere... Andere organisaties om de context beter te begrijpen en, en contacten te leggen. Mm -hmm. en, uh, en de tweede maand uh, ja, uh, vooral bezig geweest uh, met, uh, met, met de opzet uh, en de voorbereidingen voor de opening uh, van, uh, van de kliniek. En uh, die hebben we zo'n uh, drie weken geleden geopend. Maar is het veilig voor u om daar te werken? Zoals, uh, zoals in, in, in alle conflictgebieden waar, waar Artsen Zonder Grenzen werkt, is het altijd moeilijk om in een conflictgebied uh, te werken. Uh, maar voor ons is het heel erg belangrijk dat wij in constante dialoog staan met alle relevante autoriteiten, relevante groepen en, uh, en, en uh, gemeenschappen. Om uh, heel goed uit te leggen uh, wie wij zijn en wat wij doen. Uh, wij zijn een medische, humanitaire en neutrale organisatie. En wij willen medische hulp verlenen aan iedereen, ongeacht uh, zijn religie... Uh, zijn uh, politieke voorkeur, zijn etniciteit. En zolang uh, dat begrepen wordt, uh, goed begrepen wordt door iedereen en gerespecteerd, uh, kunnen wij daar zeker werken, ook in Syrië. Ja. ja, dus dat zijn aanhangers kunnen aanhangers van Assad zijn, dat kunnen jihadi zijn, dat kunnen uh, gewone Syriërs zijn, noem maar op. Die je uh, behandelt. Zoals ik zei, wij bieden hulp aan iedereen. Iedereen die in, uh, in een kliniek uh, van artsen zonder grenzen binnenloopt, uh, is voor ons een patiënt en, en wordt behandeld. Ja. Maar bommen en raketten, mevrouw Hoetjes, die weten er daar niks van, van uw intenties. Uh, waar huisvest je dan bijvoorbeeld zo'n kliniek? Zit u in een stad of juist dan niet, juist er buiten? Um, u, u heeft gelijk dat het inderdaad nog steeds uh, uh, altijd zijn dingen je, ja, die, we, die, we, die we niet uh, beheersen. Um, daarom hebben wij met Artsen zonder Grenzen stikte veiligheidsmaatregelen. En, en, en, en er zijn zeker ook gebieden in Syrië waar wij weten dat er medische nood is. Waar we, waar we graag heen willen, maar we op dit moment nog geen toegang hebben. Die we niet kunnen bereiken vanwege de veiligheid. Ja, maar specifiek over deze kliniek waar u nu weer gaat werken, waar, waar zit die bijvoorbeeld? In een gebouw of in een tent? Of? Uh, de, de, wij werken in een oud schoolgebouw. Ja, maar dus ja. in de stad ook? Um, dichtbij, ja. Dichtbij de stad. <laughs> ja, u, wilt u wilt daar niet, niet zo over kwijt, nee. nee. begrijp ik, mevrouw Hoetjes. Um, nou, uh, wij uh, uh, in, in de media communiceren wij op dit moment niet zo over de exacte locatie okay. van onze kliniek. Ja. Ja. Goed. Um, en waarom heeft u gekozen voor de provincie Olrakken? Um, dat is vanwege voornamelijk vanwege, uh, vanwege de noden. Nou ja, medische nood is, is overal in Syrië heel erg hoog, uh, mm -hmm. moet, ik, uh, moet ik zeggen. Um, onze andere collega's, uh, ja, artsen zonder Grenzen heeft al, uh, had al drie klinieken in, in Syrië. En, en, en ook zitten wij om alle landen, uh, werken wij in, in uh, voor vluchtelingen om de landen om Syrië heen. Mm -hmm. uh, in Jordanië, Libanon in Irak. Uh, en um, ja, dit, uh, dit gebeurt. Ja, uh, uh, yeah, dat uh, yeah, was nog, nog onderbelicht van onze kant. En, uh, en daardoor uh, zijn wij daar uh, begonnen. Ja. Lara vroeg net al over de veiligheid. de Mensen weten de weg er wel naartoe te vinden? Zeker weten, zeker weten. Maar komt ja. er ook wel eens iemand met een geweer binnen en zegt u kunt hier beter weggaan? Uh, wij vragen altijd. En, en, en daar, wat, wat ik u al uitlegde is het belangrijk dat wij in constante dialoog zijn met iedereen en met alle groepen. Ook om, om uit te leggen hoe wij werken. En inderdaad, er zijn geen wapens uh, geoorloofd in, in onze kliniek. En dat, dat leggen wij dan uit, dat, dat iedereen welkom is, maar zonder wapens. Ja, en daar luistert iedereen naar? Ja, okay. over het algemeen uh, gaat, gaat, dat, gaat dat goed. En uh, ja, daar is Syrië geen uitzondering van uh, uh, ja, naast alle andere conflictgebieden waar wij werken. Wat heeft op het momenteel de hoogste prioriteit als het om zorg gaat? Um, nou wat je ziet in in in Syrië is is een nagenoeg uh, ingestort gezondheidssysteem. Um Um, de, alle salarissen, uh, zowel als uh, het, uh, de aanvoer van medicijnen... en medische, uh, medische artikelen, mm -hmm. waren allemaal centraal geregeld. Uh, dat is nu allemaal ingestort. En heel veel uh, medisch personeel is, is, is weggevlucht. Dus de, ja, vroeger had, uh, voor de oorlog had zie je eigenlijk een heel goed uh, opgebouwd gezondheidssysteem. En dat is nu allemaal ja, staat op de rand van instorten. Dus ja, er is heel veel... Uh, Weggevallen. Wat, wat je in het ziekteprofiel van Syrië zag voor de oorlog... was dat er heel veel welvaartsziektes waren. Mensen lijden aan suikersiekte, aan hart- en vaatziekten, aan chronische longaandoeningen. Mm -hmm. Al deze mensen zijn er natuurlijk nog steeds... Uh, maar zitten nu zonder medicijnen. Dus wij zien inderdaad heel veel uh, ja, on onregelde uh, suikerpatiënten... En, en, en dat soort patiënten. En je kan je ook voorstellen trouwens de paniek... als je een chronische patiënt bent en opeens zijn er geen medicijnen die zijn er meer. Ja. Ten tweede um, en, en dat komt er nu eigenlijk bij zien we nu ook een stijging in infectieziekten. Um, dat komt omdat in het gebied waar wij werken zitten heel veel vluchtelingen. Mensen leven heel dicht op elkaar um, en hebben niet genoeg uh, ja, watersystemen zijn kapot er is niet genoeg uh, toegang tot, uh, tot schoon drinkwater uh, er zijn niet genoeg wc's en daardoor krijg je nu ook een uitbraak uh, van infectieziekten. Okay, ja. en het meeste uh, er, uh, ja gevaarlijke ja, waar ik zelf ook wel weer van schrok, dat, dat we dat meteen al zagen, is dat er nu ook al inmiddels mazelen is uitgebroken in, in deze provincie. Mm, nou, weet je, en dat ondermijnt weer het immuunsysteem hè, van kinderen. Dus u heeft dat. een hoop werk te doen, mevrouw Hoetjes wensen u veel sterkte Dank u wel. Met dank de kliniek u wel. in de oostelijke provincie Al Raka. Dank u wel. Afgelopen weekend werd er een dode man gevonden. Maar ja, hij bleek niet zo dood als eerst al werd gedacht. Dat is lastig vast te stellen, de dood. Moeilijker dan je denkt, hoort u zo meer over. Het is kwart voor negen, er wordt een flinke brand op de tankwagen in Dordrecht. Gelukkig is de brandweer er ook bij en onze verslaggever Mayno Remmers. We staan er zelfs gewoon keurig met een kopje koffie naar te kijken. Ja. Nou ja, maar dit is bij Valkrisk. En dat wil zeggen dat er een man stapt met een afstandsbediening. Een druk op de knop en tankwagentje is weer uit. Maar het wordt ontzettend heet. Het wordt behoorlijk heet, ja. Ja. Ja. Het, het, het, ja. Het komt een beetje in de buurt van de realiteit natuurlijk, wat dat betreft. Ja, dat hebben we allemaal kunnen zien dit weekend in Wetteren. Hier staat ook zo'n tankwagen. Hij is een stuk kleiner. Maar dat is natuurlijk wel een scenario waar ook Huub van der Weijden... hij is plaatsvervangend brandweercommandant van Zuid-Holland-Zuid... vaak op heeft geoefend. Maar dit wil je niet hebben in je regio. Dit wil je uiteraard niet meemaken in je regio. Nee. U hebt het gezien, hè? Wat is het allerlinkste? Je rijdt daarheen, zo'n tankwagen staat in brand, net als hier nu, maar je weet niet wat erin zit. A, je weet niet wat erin zit, B, je, weet, je kent de situatie niet. Uh, staat de trein nog op de rails of is hij van de rails af? Uh, ligt hij op zijn kant? Uh, hoe liggen andere tankwagens erbij? Wat zit er allemaal in die tankwagen? Wie vertelt u, hoe gaat dat nu? Wie vertelt u wat er in die. Is er ergens een registratie wat erin zit? Ja. Ja, de centrale meldkamer van de spoorwegen in Utrecht die houdt bij wat er allemaal over het spoor vervoerd wordt. En op het moment dat er met een trein wat aan de hand is, zorgen zij ervoor dat die informatie naar de meldkamer van de brandweer komt. Hoe gaat dat? Dat gaat op dit moment nog met een fax. En wij hopen aan het eind van het jaar dat allemaal gedigitaliseerd Met een fax? Dat gaat op dit moment nog met een fax. 2013? Ja, dat is 2013, dat weet ik. Uh, maar u moet zich voorstellen, dat willen we heel graag digitaliseren. Daar zijn we al een hele poos mee bezig. Maar je hebt met ontzettend veel partijen te maken. Je hebt een vervoerder. Vervoerder, ver, uh, Verlader. ProRail. ProRail. Allemaal organisaties die uh, hierbij betrokken zijn. En dat moet dus allemaal op elkaar afgestemd worden. En ik hoop eind van het jaar dat we het informatiesysteem gedigitaliseerd hebben. Toen u die brand zag en we zien hem nou in kleinere mate hier voor ons... dan vind ik het er eigenlijk al heel eng uitzien. Want je ziet een tankwagen met een twee meter hoge vlam die eruit komt... Uh, ja, u hebt er dit weekend ook naar gekeken, natuurlijk naar die beelden. Wat denkt u dan? Uiteraard. Uh, en dan denk je ook van... ja, wat hebben die mensen allemaal meegemaakt die daarop afgegaan zijn? En Wat hebben die inwoners die in de directe omgeving van zo'n incident zich bevinden... wat hebben die allemaal meegemaakt? Dat kun je je nauwelijks voorstellen. Want je moet maar de beslissingen durven te nemen dan. En je moet hem nemen als commandant op dat moment. Ja, je, je neemt beslissingen, hoe dan ook. Uh, vaak kan je achteraf pas zeggen of die beslissingen terecht zijn geweest, ja of nee. En dit zijn duivelse beslissingen die je moet nemen op zo'n moment. Ja. Koelen was het belangrijkste, hè? voorkomen dat het een bleffie is, een grote explosie. Ja, uh, dat is vaak het, het, ook weer zo'n dilemma. Er staan tankwagens in brand, maar tegelijkertijd, door die brand stralen zij andere tankwagens aan. En als die dan uh, in brand raken, ben je nog veel verder van huis. Zullen we hem maar gauw uitzetten dan? Ja, hij maakt weer ja, uit. Ja, zet hem maar weer uit hoor. Ik had de brand nu weer uit. Ja. De verkeersinformatie dan bij de AWB. Wij zwamen Ja, een hele kleine inderdaad, vanwege de meivakantie. Um, twee uitzonderingen zijn er wel. Dat is op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden. 7 kilometer, meteen de langste file. En op die A50, we hadden het er even geleden al over... van Zwolle naar Apeldoorn, daar blijkt nu toch wat gebeurd. Wat is nog niet helemaal duidelijk. De file wel tussen Hattem en Epe, 6 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews...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 Gardner, hoort u met chameleon. Een bizar voorval in Hokken dit weekend. Op een strandje werd een ja, aangenomen, dode man gevonden. De politie is er snel en reanimeert de man. Als de ambulancedienst het werk van de agenten overneemt, besluiten ze na enige tijd dat verder reanimeren geen zin meer heeft. Wat ik dan gehoord heb, bleek die meneer nogdans. Te leven. Ja, dan ligt hij daar en dan denken ze, oh hij is dood, we gaan maar weer weg. En dan blijkt hij helemaal niet dood te zijn. De ziekenwagens zijn weer teruggekeerd. De man is uiteindelijk naar het Beatrix ziekenhuis in Gorkum vervoerd, waar hij nog steeds ligt. Vrouw Meentje hoort u van een reportage van RTV Rijnmond. En we gaan erover praten met Martin-Jan Schalij, cardioloog verbonden aan het Leids Universiteit Medisch Centrum. Meneer Schalij, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u dat wel eens meegemaakt, dat een uh, patiënt overleden lijkt, maar dan toch nog blijkt te leven? Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik in mijn opleidingstijd in 1988 een keer een dergelijk voorval heb meegemaakt van iemand bij ons op de afdeling. Maar daar was het tijdsverloop heel kort um, en daar was in feite niks gebeurd nog. Um, en toen hadden wij geconstateerd dat de patiënt overleden was en na een kwartier um, bleek dat niet zo te zijn. Dus dat is een hele uitzonderlijke omstandigheid. En, en hoe kan dat dan? Ja, dat zijn, er zijn allerlei uh, oorzaken uh, waardoor dat mogelijk is. Bijvoorbeeld als patiënt extreem onderkoeld zou zijn. of als er een vergiftiging is of wat dan ook. Maar je moet je voorstellen dat het ambulancepersoneel in Nederland. Is zeer goed opgeleid. volgt uh, altijd uh, protocollen die vrij gedetailleerd zijn. Dus op een bepaald moment als zij besluiten dat na een reanimatieprocedure. Uh, patiënt overleden is. ja, dan is dat uh, eigenlijk altijd het geval. Ja, maar even terug naar de vraag: eh, hoe kan het? Want eh, als ik denk aan EOBO-cursussen, eh, dan voel je of er een pols is, of er een hartslag is. Kennelijk hebben zowel de ambulancebroeders als de mensen die eromheen stonden dat niet gevoeld. Anders zeg je: constateer je toch niet dat iemand overleden is nou, en dat, dat reanimeren geen zin meer heeft? Of dat, hoe dat, gaat het? Dat, dat? Uh, dat is soms wat uh, te makkelijk, zeg maar. Uh, kijk, de ambulance heeft altijd een monitor bij zich, een defibrillator, zoals zo'n apparaat heet. Daarop kunnen ze zien of er hartactie is. Uh -huh. uh, en, en soms is er gewoon geen uh, elektrische activiteit meer, zoals het heet, van het hart. Ja. Uh, of die is er nog wel, maar er is, het hart pompt niet meer. En er loopt nog wel een stoompje, maar de spier doet het niet meer. Uh, ja, als dat het geval is, op een bepaald moment, dan, dan moet je besluiten dat verder niet meer geen zin heeft. En, uh, maar dan kan iemand dus nog wel leven zijn. Nou ja, het zou kunnen dat op een bepaald moment toch de hartactie weer oppakt. Dat klinkt een beetje raar, uh, dat het hart weer gaat kloppen. Uh, dat dat stroompje dus ook weer zin uh, weer, weer heeft. Ja. Uh, en dan, ja, dan, dan werken alle protocollen niet in feite. Uh, en je kunt je ook voorstellen in dit geval, dat is natuurlijk volstrekt onduidelijk wat hier gebeurd is. Dus je kunt daar ook niet echt goed op, op uh, zeg maar reageren. Uh, als iemand gevonden wordt in een hele slechte toestand, want er is reanimatie nodig... Dan weet je dus ook niet hoe lang iemand al heeft gelegen. Um, en je moet ook niet, zeg maar, reanimeren op een moment dat je zegt. nou, iemand is al, ligt daar al een, een uur lang en is bij wijze van spreken overleden. qua hersenen. Hè? Uh, want dan ontstaan er weer andere situaties. Dus. Uh, normaal gesproken is het zo dat uh, ambulancepersoneel heel goed opgeleid is, zeer goed in staat is om dit soort zaken in te schatten. Ja. Dus er moet hier iets geks aan de hand zijn. Oké, okay, nou dan uh, constateren we dat bij deze. En wat, dat weten we niet. Nog niet in ieder moet geval. Martin-Jans Schalei, cardioloog verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Dank hoor. Graag gedaan, daar. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Nou, de moord op de Curaçaose politicus Herman Wiels is trending topic op Twitter. Ja, zo uh, laat Paul Rosemuller weten dat, uh, ja, dat het een schok is voor hem... ook de moord op Helmin Wiels, leider van PS op Curaçao. Ik hoop dat de daders snel gepakt en berecht worden... en Curaçao niet afgeleid. Goed, en vanzelfsprekend dat Nederland hulp aanbiedt... bij het politieonderzoek van de moord op Wiels. Vreselijke gebeurtenis in het Koninkrijk, al dus Frans Wijsglas. Een bizarre foto uh, is op Twitter verschenen vrij snel na het uh, neerschieten van Wils. Uh, we vinden hem onder andere op de Telegraaf. Daar zien we uh, hem in Wils liggen op zijn buik met ja, toch herkenbaar in zijn rug een, uh, een schot. Een kogel uh, in zijn rug daar. En aan de zijkant van zijn lichaam staan twee biertjes. En een man op slippers in een joggingbroek voelt aan zijn pols. Of hij nog leeft. En zo dadelijk na negen uur reageert minister Plasterk... van Middellandse Zaken en Overzeese Gebiedsdelen. Ander nieuws ook. De Maastrichtse koffieshophouder Mark Jozemans... is van plan vandaag weer de duren open te gooien voor iedereen. Dus ook voor buitenlandse toeristen. Dat lezen we op L1, de site grootste troef is volgens de koffieshophouder houden dat gisteren binnen een half uur na de opening... de overlast van straatdealers tot een minimum beperkt was. En dat heeft ook de gemeente kunnen zien, Aldus dus En zij schrijvers dingen vanavond mee naar de Libris Literatuurprijs. Eh, Nieuwsuur maakt de juryvoorzitter Clary Polak bekend wie de winnaar is van die prijs. waar een geldbedrag is verbonden van 50.000 euro. Internet, langs, Twitter, klanten, radio en televisie.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 Zelfde zender, zelfde tijd. Graag tot dan.